Het is herfst op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Goedenavond. Uh, dit is de podcast van uh, Aloha Radio met Aloha Jaap. Uh, het is vandaag uh, zondag 17 oktober 2021. Ja, we zijn er weer. Hè. Ja, we zouden eigenlijk uh, afgelopen donderdag uh, podcasten, maar uh, ja, dat ging niet, ging niet. Uh, <laughs> En uh, dus doen we het uh, nog één keer op zondag, vandaag. En vanaf volgende week op 21 oktober, donderdag 21 oktober, gaan we elke donderdag podcasten. Dus dan weten jullie het, elke donderdag. En dan proberen we het zo uh, om negen uur s avonds te plaatsen. Het wordt dan uh, één of twee uur van tevoren opgenomen. Dus het is zo recent mogelijk. Op dit moment van de opname is het nu uh, bijna kwart voor acht in de avond. En uh, dat betekent dus dat we een kwartiertje hebben om de boel up te laden. Dus uh, alles wat je nu hoort is zo recent mogelijk opgenomen. Nou, de opnames blijven in een week staan op alouwe-radio.org En dan de volgende podcast, uh, wordt de volgende verwijderd. En er komt er weer een nieuwe podcast. We gaan wel alles archiveren, we bewaren alles, dat wel. Alleen we laten alles maar één week online staan. En misschien dat we ooit eens uh, leuke fragmentjes eruit knippen. En dat eind van het jaar uh, dan uh, gaan podcasten. Dat uh, is misschien wel leuk voor de mensen die het eerder gehoord hebben. En uh, ja, oké. Okay. Nou, tijd voor muziek en uh, in de tussentijd uh, ga ik eens eventjes uh, even bekijken waar we het over uh, zullen hebben. So, uh. Dus uh, luidjes, uh, ik zou zeggen, volgende nummertje. Een nummertje. Ah, daarvoor zit ik even te pielen, ja. Ja, oké. Oké, eh... Ah oh ja, die is ook wel leuk. Dat is DJ Ox, Ox, O-C-T-X. Ja, ik moet het uit mijn bek krijgen. Maar goed, maakt niet uit, het liedje heet All Day, All Night. Oké, okay, uh, dat was uh, DJ ocht met uh, All Day. All night. Oké, okay, ja. Yeah. Waar zullen we het vandaag over hebben? Ja, ja, we hebben nog steeds geen kabinet, hè? Nog steeds niet. Dan proberen ze weer de, het oude kabinet weer te herstellen, met wat andere mensen erin. Maar goed, in ieder geval, weer, het wordt weer CDA, VVD, ChristenUnie en D66. Nou ja, er zitten we, ja, is er eigenlijk nog niks veranderd in, in principe. We hebben dus in Den Haag ook al uh, alle auto's van de weg af. We willen, de Dierenpartij wil dat. Die, willen dan, uh, die gaan nog verder dan GroenLinks. We willen, zodat ze allemaal een bakfiets gaan kopen. En dat bedoel ik niet zo'n ouderwetse bakfiets. Waar vroeger uh, <coughs> de mensen spullen mee vervoerden. Hè. We, we, ja, ik ken wel die ouderwetse bakfietsen. Maar. Die smalle bakfietsjes waar ze die kinderen mee naar school brengen. Ja, je ziet mij met zo'n ding eh, rijden. Nou, ik dacht het dus niet, hè. Ik dacht het dus niet. Ik ga gewoon met mijn autootje wanneer ik tot zelf wil. Weer, ze pakken alle vrijheden van je af, op die manier. Hm. En ze kunnen van mij de vinketering krijgen, die klootzakken daar. Want als ik met de auto ga, al is het maar tien meter, dan ga ik met de auto. Want daar betaal ik een wegenbelasting voor. Parkeren wordt ook steeds gekker hier. Zo. Wordt ook steeds duurder. Uh, raad het een, jongens. Ze willen hier allemaal de tram en de bus in trammen. Ze willen hier allemaal uh, uh, uh, ja, dan Ga je maar lopen, weet je, zeggen ze dan. Jongens, zo de mytho. Laat mensen lekker zelf bepalen hoe ze zich uh, vervoeren. Ze kunnen van mij allemaal de vinketering krijgen. Van GroenLinks tot de dierenpartij aan toe. Zo, steek die maar in je zak, klootzakken die jullie zijn. Zo, dat heb ik er eens eventjes uitgegooid. Uh, jongen waar bemoeien ze zich mee, al die mafketels, stel het zo jongen jongen En dan moet je de oorlog mee winnen, jongens. <laughs> ja, nou ja, dat is echt niet normaal meer. Echt. Echt niet normaal. Verschrikkelijk. Tio me jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Tio me jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Tio jongen, jongen, jongen, jongen. And all along sat down upon the stove for to gaze upon the sea. Will I ever see my dear father?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 Uh, Bob? Ja, ik ben Bob, ja. Welkom. Uh, je bent nog niet in de uitzending, hoor. Ik ben nog even muziekje aan het afspelen. Ja, nee, Willem ook niet in de uitzending. Oh, oké, okay, oké. Okay. Vertel. Ja, ik wil me even voorstellen aan, uh, aan Willem. Aan Willem? Ja, voorstellen. Uh, ja, Willem is nu niet aanwezig, hè? Oké, okay. oké. Okay. Uh, Willem die zendt altijd elke maandagavond uit tussen 11 en 12 uur s'nachts. Oh, ja. 11 uh, uur s avonds en, uh, sorry, tussen 11 uur s avonds en 1 uur s'nachts. Oké. Okay. Elke maandagavond. Ja, ik zal het onthouden. Dus dan uh, zou je hem dan eventueel kunnen skypen en anders via de voice chat. Ja, is goed joh. Ja, ik ben, uh, ik heb hem een... Ja, een paar maanden geleden leren kennen. En uh, ja, wel leuk contact en zo. Uh...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 Ja, als Marcus Grimaldi bij Redderadio, jaren geleden. En dat was in 2013. K en A hoe lang dat geleden is. We gaan weer even verder huisgeven.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 Zo, so, en nu ga ik een filmrecensie voorlezen van de film The Hobbit, An Unexpected ja, Journey. dat, dat is uh, niet meer recent, hè? Dus we gaan Peter eens even kijken. Peter Jackson had op het hoogtepunt kunnen stoppen. Ja, oké. Okay. Ja, genoeg zo. Uh, ja, dat was uh, bij Redder Radio. En Willem zendt niet meer van 11 tot 1 uur s ochtends uit, maar van 9 Uur tot elf uur. Elke maandagavond op ridderradio.com Dus van 9 uur s'avonds tot 11 uur s'avonds. Willem de Ridder op ridderradio.com. Um, <coughs> ja, oké. Okay. Ik heb weinig gesprekstof. Ik weet eigenlijk niet eens meer waar ik het over moet hebben. Ik heb me de afgelopen week kapot zitten ergeren aan de politiek. En dat geouder ge um, over... Uh, over die uh, COVID, uh, ik wil het daar niet eens meer over hebben. Over corona en weet ik veel. Dan heb je van die wappies. En, en die uh, klimaatgekkies. Die hebben de, de hele week lopen, de boel lopen fysiek in Den Haag. Van uh, Extinction Rebellion. Die gasten die kunnen me uh, beter gewoon werk gaan zoeken. Dat, uh, dat lijkt me een nuttigere bezigheid dan. Uh, kruispunt blokkeren. Want het zijn gewoon een stelletje, niks nutten. Die niet weten wat ze met hun vrije tijd moeten doen. Dus opzouten met die klootzak. Allemaal. Ik heb er helemaal niks mee. De wereld gaat toch naar de kloten... En dan kun je al 0% CO2-uitstoot hebben. Het helpt toch niet. Want die CO2 die gaat niet zomaar weg. Dan hadden ze de bossen maar niet moeten kappen. Als je al die oerwouden maar blijft kappen, kappen, kappen. En wij maar uh, zogenaamd, uh, mag je geen uh, dieselmotoren meer gebruiken, geen benzinemotoren. Dus alle fossiele brandstoffen worden verboden. Terwijl ze in Brazilië en in Indonesië uh, oerwouden kappen, te grootte van uh, Utrecht, de provincie Utrecht, elke dag. Hè, elke dag. En uh, er worden miljoenen bomen gekapt, nog steeds. En die zetten die CO2 weer om in zuurstof. Dus wat nou uh, klimaatverandering? Dat komt doordat ze die oerwouden kappen. Daar hebben we de opwarming van de aarde aan te danken. Niet aan het verkeer, niet aan de industrie. Maar het kappen van oerwouden, dat is de oorzaak. Klaar, en het is niet anders. 100% en dat zeg ik niet omdat ik anderen napraat. Nee, ik zeg het omdat ik dit constateer. Als jij bomen gaat wegkappen, dan kunnen ze ook geen CO2 en zuurstof meer omzetten. Dus wat is de oorzaak? De, het kap van de oerwouden. Dat is het hele eieren eten gewoon. En de rest, al die maatregelen, hebben totaal geen inhoud. Want stel nou voor dat je alleen maar elektriciteit hebt als enige energiebron. Ja. Nou, al die elektrische auto's die opgeladen worden... Door stroom, waar wordt die stroomcentrale doorgevoed. Juist door aardgas en door kolen. Wat een hypocrisie mensen, wat een hypocrisie. Ja, en ze, we worden gewoon belazerd, echt geloof me nou. Dus dat is het hele punt uh, gewoon. Hè? Dus nou verder wil ik het uh, hierbij laten, heb ik mijn zegje gezegd. En nou gaan we lekker een muziekje draaien. En dat muziek hier. Ja, dat is van. Het uh, de zwakke punten. Oh god, hij is nog bezig. Uh, Oké, okay. genoeg uh, gezemel. <laughs> uh, Dope stink met safe de clock tower. Daar komt hij dan. Genoeg, uh, genoeg pest, uh, mensen. Dat was Doper uh, Stanik met Save the Clock Tower. We gaan verder met Roberto Diana. Met Hot Loop. Daar komt-ie. Ja. Ja. Daar komt-ie. Dan die troep die je daarvoor hoorde. Dat was gewoon baggermuziek, Wat je net hoorde. Hiervoor. Dus gaan we nog een liedje van Roberta Diana draaien. Het heet. Pope Gian. Giando. Pope Giando. Hmm. Het zijn wel korte liedjes, zeg? Jezus, minamon. Wat is dit allemaal? Nou, ik ga maar kijken of we wat anders hebben. Dat is natuurlijk niks, hè. Het is een leuk liedje daar niet van, maar veel te kort, veel te kort. Nou, Deze duurt tenminste 3 minuten en 6 seconden. Dat is uh, Dope Star Sync met Cracking the Power. Het gaat allemaal niet goed vanavond geloof ik hè, jezus mina. Ja, dit is een live uh, podcast, het is uh, niet aan elkaar geplakt en dus zo, het is allemaal live opgenomen. Het is niet live uitgezonden, maar live opgenomen. En als iets live opgenomen is, kan dat natuurlijk wel, wel eens wat fout gaan. Moet ik weer helemaal opnieuw beginnen jongens, nou, ik ga niet de opname opnieuw doen. Ik ga gewoon wat nieuws zoeken. Uh, ja, de opnamesoftware is ook. Uh, ik ben kwijtgeraakt van de week. De oude opnamesoftware. Kan ik nergens meer op internet vinden. Dus ik heb een uh, nieuwe. En uh, ja. Ik weet niet of die goed werkt. Ik zie wel dat hij opneemt. We zitten al onder 32,5 minuut nu. En uh, ja, ik moet maar wat uh, improviseren. Ja, ik weet het allemaal niet meer hoor. Ik word er een beetje, een beetje achterlijk van. Je luistert naar Alloa Radio. Kijk op www.aloharadio.org. Ja, oké. Okay. Alloa Radio, ja, nou, dat weten we. Aloha Radio, hè. Huh? En ik zit een beetje te zoeken hier en daar. Ik ben heel veel muziek verloren ook. Heel veel muziek kwijt ook uit mijn map. Nou, het is niet zo makkelijk meer om uh, rechtenvrije muziek gra gratis te downloaden. het wordt steeds moeilijker. Want zit alles uh, moet je voor betalen tegenwoordig. Dan mag je het wel uh, licentievrij uitzenden. Maar moet eigenlijk wel overal voor betalen joh. er zijn er wel gratis sites, maar ja ik weet ook niet overal de weg. Nou, ander liedje dan. Perdabel met Wallflower. Mm, klinkt goed. met uh, Wallflower. En uh, ja, oké. Okay. Ah. Goed, we gaan nog een liedje draaien. We gaan eens even kijken welke. Oh ja, ja, ja. ja. Oh, oh. Dat klinkt al interessant. Sersi Boy met Fuxi... nee? Fukushima. Het lijkt wel Japans, Fukushima! Oké, okay, hier is Cherry Boy. Boy, boy, weet ik veel hoe het heet. Oké, okay, daar komt ie. Gewoon muziek, daar heb ik geen zin in. dikke jongens, wat is dat voor kutmuziek man. Vorige podcast was een stuk betere muziek. Ik ga de volgende keer ga ik alles uitsorteren en al die bagger gooi ik er allemaal af. En zeg ik ah, ook alleen de goede muziek uit. Vond ik dat de voorgaande podcast toch best wel leuke muziek toch? Dacht ik zo. Maar ik ga ze allemaal van tevoren beluisteren en alsof het eh, niks is. is zo, dan zou de mieter ik allemaal de prullenbak in. Want, eh, ja, dat trekt geen luisteraarsjes natuurlijk, hè? dat snap je natuurlijk al. Goed, oké, okay, we gaan eens even kijken. Het, uh, het is nu uh, de huidige lokale tijd van deze opname, die podcastopname van nu, uh, is het acht minuten voor half negen s avonds, zondag 17 oktober. Uh, ja, eens even kijken, ik zit even in het, uh, het nieuws even... Of de straaien hier. Ja. En dat is allemaal uh, uit de koker van het Algemeen Dagblad. Uh, Vriendelijk weer maakt plaats voor onstuimige buien, zegt uh, AD. De wisselvallige hersen lijkt tot ver in november aan te houden. De stormparaplu en poncho's zullen vaak nodig zijn, denkt meteoroloog Jocko van Wezel. Van Weer Online. De eerste dagen van deze week valt het overigens nog wel mee. En is het zelfs bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Nou jongens, dan ben je lekker mee dan. Hè? Ja, zwerfste. Ja, en eh, ja, wat staat hier nou? Zo so nat wordt de herfst door de klimaatverandering. Ja, wat is het nou? Dan is het weer te droog. Dan is het weer te nat. Jongen, jongen, vroeger. Ik kan me herinneren, vroeger, de jaren zeventig. Hadden we hadden ook hele natte herfstdagen hoor, ja, dat weet ik nog. Nou, en dat is zeker 50 jaar geleden, hè? 45, 50 jaar geleden, nou. Toen had je ook wel eens van die regenachtige dagen, jongens. En eerst zeggen ze ja, dan valt te weinig regen, dan valt er weer te veel regen. En nu staat hier weer stabiel herfst weer op komst met af en toe een zonnetje. Ja, wat is het nou? Is het nou het een of iets? Ze lopen zichzelf gewoon tegen te spreken. Oh, jongens, jongens, jongens. Elk, elk afwijkend dingetje in het weer wordt meteen maar gezien. Als, uh, ja, dat komt door de klimaatopwarming. Het lijkt al een, een, een hype. En dat, dat uh, weet je wat me ook wel opvalt. Hè? Je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Je mag niks meer zeggen over vreemdelingen. Je mag niks meer zeggen over mensen met een andere seksuele geaardheid. Je mag uh, niks meer zeggen over, uh, nou ja, over het klimaat. Uh, uh, mag je dat niet, uh, ook niet te veel over zeggen als het hun uh, niet uitkomt? Uh, als je zegt, nou, nou de klimaatverandering het valt allemaal nog wel mee hoor. Dan krijg je de half Nederland over je heen. En vaak zijn dat mensen met een linkse signatuur. Nou, die zijn niet waar ze zich mee bezighouden. Vroeger hielden ze zich bezig met het welzijn van. De zogenaamde arbeider. Uh, ja. En nou uh, lopen ze zich om andere dru dingen druk te maken. Nou, ik weet hoe dat komt. Dat komt dat tegenwoordig, heb iedereen het goed. Op, uh, er zijn natuurlijk wel mensen die in armoede leven, tuurlijk. En dat, dat had je vroeger ook. En die heb je nu nog steeds. Dus er is wat dat betreft niet veel veranderd. Maar de meeste mensen hebben het beter... Dan honderd jaar geleden, laten we eerlijk zijn. Hè? Ik bedoel, uh, ja. dat is gewoon zo. En aan de andere kant vind ik ook weer dat... Uh, ja... Dat, weet je, daar hebben ze niks meer te kankeren wat betreft uh, de rechten van de arbeiders. Dan gaan ze dan ander ding zoeken om aandacht te trekken. Hè? Die, die linkse lobby. Nou beginnen ze over het klimaat. Nou, en als dat dan weer... Uh, Verpest is het klimaat, dat hebben ze hun zin. Uh, ja, dan gaan ze weer aanpakken dat je niet meer naar bepaalde muziek mag luisteren. Want rockmuziek. foei, rockmuziek, de Rolling Stones, de uh, Beatles. Ja, die waren allemaal fout, zeggen ze dan. Want ze zijn seksistisch, ze zingen over seks. En dat mag dan straks dan ook niet meer. Het is allemaal vrouwonvriendelijk en uh, ja, al die disco's en al die, die, uh, die parties, dat kan allemaal niet meer. Want de mensen leven er maar op los, ze doen maar en ze doen maar, man, het is nooit anders geweest. Dat is al vanaf de jaren zestig zo, waar maken ze zich druk om? Nou, daar gaan ze in de toekomst over zaken, dan mag je niet meer naar popmuziek luisteren tot uh, een bepaalde periode. Dan zijn de jaren 60, 70, 80 muziek, foute muziek. Want uh, ja, dan... En als een liedje dan onschuldig klinkt, dan gaan ze daar wat achter zoeken van. Ja, dat is symbolisch. En uh, ja, nog even. Dan mag je helemaal niks meer, hè? Ja, dan mag je niks meer. Boeken lezen? Nou, kijk, neem bijvoorbeeld dat boek van... Uh, Jan Wolker Turks Fruit, nou dat was een omstreden boek, althans omstreden, iedereen wou de film zien. Het is nog steeds de best bezochte film in de bioscoop, een Nederlandse film dan. De best bezochte Nederlandstalige film die eruit gemaakt is. Het boek, nou de, dat is zo goed verkocht, dat mag straks ook niet meer. Nee, dat is het seksistisch, er komt te veel geweld en dood in voor. Dat mag straks dan ook niet meer. Wat mag straks nog wel? Ja, je mag helemaal niks meer. <laughs> nog even, en dan moet je nog belasting betalen over de lucht die je inademt. Want dan zeggen ze, ja, jullie stoten CO2 uit. Want dat doen wij ook, hè? wij blazen CO2 uit. Dus wat zeggen ze, iedereen boven de 70 jaar, die moeten maar... ...abortus, euh, nee abortus moet je mij horen... ...euthanasie plegen... ...want ja dat kan niet hè... Dan gaan ze op je inpraten... ...ja je moet plaats maken voor de jongeren... ...want jij ja, hebt je tij, mooie tijd wel gehad... ...en je moet er ruimte maken voor anderen... ...want we hebben te veel mensen op aarde... Dus iedereen boven de zeventig moet maar dood... ...daar gaan wij heen mensen... ...ja, dat, dat vergissen jullie in... Maar, ...lach maar, maar het is echt zo hoor... ...daar gaan wij heen... ...tegen de tijd dat wij in het zitten... Dan hangt het zwart van Damocles boven ons hoofd. Dan hebben we weer een nieuwe politieke stroming. En of het nou van links of van rechts komt, dat doet er niet toe. Dan willen de jongeren ons weg hebben. Want dan zeggen ze, ja jullie hebben er maar op losgeleefd in de jaren 60 en 70. En in de jaren 80 en 90. En dan willen ze ons weg hebben. Hè? Want we hebben te veel mensen. Nee, dat zeggen ze niet wel aan. Geen. Mensen meer binnen in Nederland? Nee, de oudjes moeten weg, die moeten opgeruimd worden. En dan gaan ze op je inpraten van ja, het is toch egoïstisch dat je zomaar honderd kan worden? Want ja, je moet ook aan de generatie na ons denken. Nou, ik wil eens zien als zo uh, met pensioen gaan en dat hun hetzelfde verhaal wordt voorgehouden. Oh, dan zijn ze ineens tegen, want dan worden ze bang hè. Ja, mensen, misschien een raar praatje, maar als je een beetje doordenkt, die woke tegenwoordig, dat gaat verder dan wat ze met nu met het klimaatgedoe bezig zijn. Dat gaat nog veel verder. En of je nou door links of door rechts gepakt wordt, het is allemaal één pot nat. Het is allemaal één pot nat. Het is een woke. En als jullie verstandig zijn, gaan jullie eens een keertje... Uh, een keertje rondkijken, luister ook eens naar de andere kant uh, van uh, de reguliere medica. Gaat ook eens kijken naar Jan Roos. Ja, Jan Roos, we weten de man met de grote mond. Maar hij zegt best wel veel dingen die waar is. Een omroep ongehoord Nederland, precies hetzelfde verhaal. Uh, ze hebben dingen waarvan ik denk, nou, daar zouden ze best eens gelijk in kunnen hebben. Luister daar ook eens naar en niet maar roepen van ja, ze, ze, ze brengen desinformatie. Allemaal gelul, er zit een hoop waars in mensen, er zit echt een hoop waars in. Het is niet dat ik alles klakkeloos overneem, maar dus, ik haal er dingen uit dat ik denk nou, daar zouden ze best eens gelijk in kunnen hebben. Ja, nou, oké, okay. de freak. Later as usual. Nou jongens, dat slaat echt de spijker op zijn kop. Later dan gebruikelijk. Nou, <laughs> dat zie je wel hè. De Frank van Dengo Orchestra is dit. Komt ie. Oh jee. Zingen ze in het Frans, en dan hebben ze een Engelse titel, later as usual, en dan zingen ze in het Frans. Nou, hoe gekker, hoe beter uh, lijkt het tegenwoordig uh, wel te gaan. Maar ik vond het trouwens, wel, uh, nou, dat liedje liedje, oh, ik stond er geen ene reet van, <laughs> maar uh, <laughs> ik vond het wel lekker klinken. Nou jongens, uh, even kijken. Hoeveel minuten hebben we nog? Oh, we hebben nog een vijf minuten. Nou ja, goed. Ik heb een beetje gezegd eigenlijk wat ik al wou zeggen. Dus ik ga een beetje afsluiten. Ik zou zeggen tot uh, uh, donderdag 21 oktober 2021. En dan uh, zou ik zeggen uh, uh, tot uh, volgende podcast. En uh, vanaf volgende week donderdag, alleen op donderdag nog een podcast. Dus niet meer op de zondag. Dus dit is de laatste zondagse podcast. Ze zeggen ze bedankt voor het luisteren. En als je lekker aan het bent, zou ik zeggen. Hey, wip lekker door. Ben je lekker aan het werk, werk lekker door. Ben je lekker aan het eten, vreet lekker door. En ben je lekker uh, aan het uh, luimelen. Ze zeggen slaap ze. En tot de volgende Maria. Doei doei, bye bye, zoi zoi Dit is de Allerweer voor Allerweer Radio They were in his car they wanted more She said the weight is just wearing out hands Don't you know they know me Snow. But he went on, this was his fault. She smiled at him while she cut through them. you know the no mean snow. Me. the job And everything went fine until she stayed late, and her boss came in. And she didn't know that no means knew. His hands on her hips and his eyes on her tits. He didn't see her smile while she cut through her throat. And she naar de podcast van Aloha Radio. Kijk op www.aloaradio.org.